Radio 1. 6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Verdachte bekende dode juwelier op Georgische televisie. Politie houdt langzaam aan acties in Zuid-Holland. en hoge Russische onderscheiding voor Gorbatsjov. Een van de twee verdachten van de overval op juwelier Stratman in Den Haag... heeft op televisie een bekentenis afgelegd... Omroep West zond de bekentenis uit die de man op de Georgische televisie deed. Hij zei dat hij wegens financiële problemen samen met een vriend de overval pleegde. Toen de juwelier zich verzette zou de verdachte uit angst twee keer per ongeluk hebben geschoten. De man meldde zich gisteren aan het eind van de middag met enkele familieleden bij de Nederlandse ambassade in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Daar heeft hij gevraagd om zijn eigen aanhouding.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 De burgemeesters Abu Talib en Van Aertsen hadden een kort geding aangespannen om de langzaamaan actie te laten verbieden. Maar de rechter zag geen bezwaar omdat de openbare orde niet in gevaar kwam. De actie was een initiatief van de politiebonden ACP, NPB en VMHP. Agenten zijn boos dat hun salaris op een nullijn wordt gezet, terwijl dat bij gemeenteambtenaren niet gebeurt.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 De man, die bekend staat als de pyromaan van het zand, is opnieuw veroordeeld. Hij kreeg vijf jaar cel voor brandstichting. De man van 24 werd schuldig bevonden aan een reeks brandstichtingen... en inbraken in de provincie Groningen. Tegen hem was zeven jaar geëist. Hij werd in 2008 ook al veroordeeld voor brandstichting in het zand. In Moskou heeft de vroegere Sovjet-leider Gorbachev... de hoogste Russische onderscheiding in ontvangst genomen, de Andreas-orde. Orde werd in het Kremlin uitgereikt door president Medvedev...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 Ziekenhuis in Boksmeer moet twee chirurgen die op non-actief waren gesteld binnen vijf dagen weer aan het werk laten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de chirurgen hadden aangespannen. Twee staan al een maand op non-actief omdat er volgens het ziekenhuis in Boksmeer niet goed wordt samengewerkt binnen de maatschapschirurgie. Maar de rechter vindt dat ze in het belang van de patiëntveiligheid weer aan het werk moeten. De Bulgaarse gewichtsheffer Galabin Boevski is in Brazilië veroordeeld tot ruim negen jaar gevangenisstraf voor cocaïnebezit. De voormalige Olympisch kampioen werd in oktober op het vliegveld van Sao Paulo aangehouden met negen kilo cocaïne in zijn bagage. Al vol dat hij onschuldig is en gaat in beroep tegen de gevangenisstraf. De 37-jarige Boevski won in 2000 goud op de Spelen in Sydney en in 2004 werd hij voor acht jaar geschorst wegens dopinggebruik. Oud-minister Weijers wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter... van de Raad van Commissarissen van Ajax. En ook oud-speler Theo van Duivenbode en oud-KLM-topman Leo van Wijk... worden volgende maand als commissaris voorgedragen. Het drietal wordt gesteund door de belangrijkste aandeelhouders. Op een grasveld bij de Amsterdam Arena... is inmiddels de huldiging van Ajax bezig. De club werd gisteren voor de 31e keer landskampioen. Weer nog, vanavond is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden... Morgen bewolkt met af en toe regen. Het wordt een graad op 15. Het weekend verloopt fris en overwegend droog. b verkeersinformatie Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Op de A4 van Vlaaringen en de Hoogvliet is bij Vlaardingen-Oost... één rijstrook dicht. Daar ligt olie op de weg. en Dat veroorzaakt file op de A20 van Gouda en Hoek van Holland. Verknopend knooppunt Kleipolderplein staat 4 kilometer... en verknopend Ketelplein 3 kilometer...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 Rik van de Westerlaken. Goedenavond, zometeen gaan we naar de festiviteiten bij de Amsterdam Arena... waar landskampioen Ajax wordt gehuldigd. Maar eerst uh, gaan we naar Noorwegen. Want uh, in het proces tegen Anders Breivik zijn de eerste ooggetuigen... van het drama op het eiland Utøya vandaag gehoord... Breivik doodde vorig, vorig jaar juli 69 mensen op het eiland... nadat hij een uh, bomaanslag had gepleegd in het centrum van Oslo. We gaan naar uh, correspondent Rolien Creton die het proces uh, volgt. Rolien, wie kwamen er vandaag aan bod? Vandaag hebben we politieagenten verteld over de wapens en de kogels... die Breivik op uh, Oetoya gebruikte. Maar ja, het meest opvallende en, en indringende was het verhaal van de schipper van het pontje... Uh, dat van het vasteland naar het eiland uh, Oetoya voer. Uh, Breivik kwam aan in politieuniform... en uh, vertelde dat hij erop uit was gestuurd uh, na de bomaanslag in Oslo. Dat was dus een bomaanslag die hij zelf had gepleegd. En hij vertelde de mensen bij het pontje dat hij op het eiland moest controleren. Nou, de schipper uh, vertelt dan hoe die Breivik op het eiland afzet... Uh, waarna Breivik eigenlijk uh, gelijk uh, daarna begint te schieten op mensen... Uh, de schipper is dus vlakbij als Breivik uh, de eerste twee personen doodschiet. Dat is een politieagent in Burger die uh, daar op dat eiland is. Maar dat is ook een verpleegster en die vrouw is de vriendin van de schipper. Uh, de schipper kan daar niet zo heel veel over vertellen... en hij zegt van ja, ik moet dat uh, verdrongen hebben... De schipper gaat dan in paniek aan land, probeert zijn uh, vriendin te redden. Dat lukt niet, zij is dood. Uh, hij rent dan terug, uh, belt naar de politie, uh, springt op het pontje... en probeert weg te varen met een paar mensen op dat pontje... waaronder de leider van de, de sociaal-democratische Jongerenpartij... Nou, op dat pontje is hij volledig in paniek. Niet alleen omdat zijn vriendin net is doodgeschoten... maar ook omdat een van zijn twee dochters op dat eiland is. En die dochter heeft dat uiteindelijk overleefd. Die schipper die heeft vandaag ja, niet alleen over uh, uh, dit verteld... maar ook over ja, hoe dit bloedbad uh, het leven van zijn gezin heeft verwoest... Uh, hij werkt niet meer. Uh, zijn twee dochters zijn nog steeds heel erg bang. De jongste huilt zichzelf, uh, huilt zichzelf in slaap, uh, nog steeds elke avond. En hij denkt nog steeds, ja, had ik dit anders kunnen doen en had ik mijn vriendin kunnen redden? Nou worden op dat, uh, waren op dat eiland heel veel mensen aanwezig tijdens de schietpartij. Worden die nou allemaal gehoord? Nee, niet iedereen wordt uh, verhoord. Uh, het gaat om de mensen die het zwaarst uh, gewond zijn geraakt... die zullen getuigen en ook nabestaanden van overlevenden zullen getuigen. En dat uh, zal gebeuren vanaf 14 mei, dus maandag over een week... Uh, daarna zullen psychiaters uh, getuigen en uh, vertellen over de vraag in hoeverre uh, Breivik uh, toerekeningsvatbaar is. Daar is nog heel veel onduidelijkheid over. En daarna komt de strafmaat aan de orde. En ja, daar is ook nog veel onduidelijkheid over, omdat de aanklagers nog niet weten of ze van ontoerekeningsvatbaarheid uit zullen gaan. Vanuit, uh, dat was de kan, scandinavië score correspondent Rodin Kreton. Het is elf minuten over zes. Het wachten is op de spelers, maar het feest is al begonnen bij de Amsterdam Arena. En op volle sterkte, zo te horen, Jeroen de Jager... Uh... Ja, uh, het is en wel ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja. Zeg het dan, Rick. Ja, o, o, o. wat voor programma staat jou daar te wachten? Ik heb eerlijk gezegd, nee, ik weet het wel een beetje natuurlijk. Maar het is vooral een baggerherrie uh, die hier over je heen komt. Het is ongelooflijk hoe de mensen dat urenlang. Kijk, kijk, kijk. Hoe ze dat urenlang kunnen ondergaan. Uh, tienduizenden mensen hier op dat Arena Park. Je moet je voorstellen, dat is dat weiland. Hier. Ja, hoor! Ja, hoor! ja, Ja, ja, dankjewel, dankjewel. Dat is dat weiland, Rick. Kom nooit meer! Ze zijn blij. Ah, Janssen! Zoetermeer! Zoetermeer! Dat is dat weiland naast uh, de Heineken Music Hall. Uh, je kunt vanaf de Arena Boulevard dat weiland op. 200 meter verder dan zie je dan het podium staan. Eigenlijk heel goed zicht, ook van grote afstand op dat podium. Uh, vier grote beeldschermen, waar op dit moment uh, de doelpunten van de afgelopen seizoen worden getoond. Nou, daar worden de mensen op dit moment mee, uh, mee bezig gehouden. Om zeven uur komen de spelers aan. Om half acht het podium op. En dan uh, begint de huldiging. Die gaat ongeveer een uur duren. Toespraakjes her en der. En dan uh, daarna nog een uh, dj die het uh, tot half tien uh, uh, vol speelt met muziek. En dan wordt iedereen geacht weer uh, ja, op een normale manier naar huis te gaan. Ik heb het idee. Ik heb hier net ook even, ik weet niet of ik nog tijd heb, maar uh, met mensen gepraat. Ja. Dat het wel een goede plek is hier. Is dit een beetje een plek om het kampioenschap te vieren? Dit is een ideale plek. Je hebt veel rust, je hebt tenminste meer uh, ruimte dan Museumplein. Geweldige plek om een feest te vieren, ja. Arena op de achtergrond, ideaal. Ideaal zelfs. Ja. Uh, Museumplein zelf ook meegemaakt? Ja, vorig jaar Museumplein meegemaakt, 30ste kampioenschap. Een beetje minder ruimte, overlast bij de buren. Niet zo ideaal. Dit ja, is ideaal. Hè. Mensen kunnen wel, want als ze helemaal voor bij dat podium staan... dan uh, zitten ze min of meer vast, want je kunt nergens weg. Je kunt alleen maar weg via de Arena Boulevard. Eh, correct. hoor. Je hebt één uitgang, één ingang. En uh, je hebt een uh, ideale blik op, uh, op het podium zelf. Hoe vind je het programma tot nu toe? Ja, goed. Goed. Lekker muziek. Hopen uh, dat die jongens straks op komen... En hier, we staan, nou, het is 200 meter naar het podium toe. Sorry? 200 meter naar het podium toe, maar nog wel redelijk te zien. Ja, heel goed te zien. Je hebt drie schermen. Je kan alles zien. Het podium zelf kan je gewoon goed zien. Ideaal. Heel goed. Heel okay. goed. Nou, dat is... Uh... De sfeer, Rick, tot nu toe. Mensen staan uh, een beetje biertje te drinken. Uh, hier achter op het veld waar ik sta, staan ook de gezinnen meer... die uh, met kinderen hier ook zijn. En vooraan, dicht tegen dat podium aan de harde kern van de Ajax... die hier al om drie uur vanmiddag aanwezig waren, die stonden je balletjes te trappen. En op het moment dat de hekken open gingen, stormden ze naar voren... om direct tegen half acht zo dicht mogelijk bij hun helden te kunnen staan. En Jeroen, weet je of alle fans al zijn aangekomen? Of worden er nog meer verwacht? Of alle fans zijn aangekomen? Ja, dat vroeg ik inderdaad. Of verwachten er nog meer? Uh... Nou ja, kijk, dit, ik denk dat er nu, ja, dat is altijd moeilijk schatten, 30.000, 40 40.000 zijn. Dit veld biedt eh, volgens de informatie plekken aan 80.000 mensen. We hebben vorig jaar op het eh, Museumplein, dacht ik, 100.000 mensen gehad. We zullen zien hoe vol het wordt hier. Het, is, eh, ja, het programma is nu officieel begonnen, dus je zou mogen verwachten dat iedereen hier zo'n beetje is. En dat betekent dat dat aantal van 100.000 niet gehaald wordt, maar de avond is nog jong. Jeroen de Jager, veel sterkte daar met je oren ook vooral zo te horen. Zwerfvuil in de bossen, het komt steeds vaker voor... tot ergernis van staatsbosbeheer. Maar eerst verkeersinformatie bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Er staat nog 50 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. Er zijn geen opvallende files bij... Er gaan vanavond snelwegen dicht voor werkzaamheden. De A15 Rotterdam-Gorkum gaat in beide richtingen dicht... tussen henri ambacht en al van 11 uur vanavond tot 5 uur morgenochtend. En de A28 Amersfoort richting Utrecht... gaat dicht tussen Leusden en Knopend Zweert. van 9 uur vanavond tot morgenochtend half 6. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, 16 minuten over 6. De politie heeft vanmiddag in drie steden actie gevoerd tegen het bevriezen van hun salaris. In Rotterdam, Den Haag en Dordrecht reden agenten van half vijf tot vijf uur stapvoets. De korpsbeheerders van de politie Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden probeerden die actie te voorkomen via een kort geding. Maar de rechter bepaalde vanochtend dat de actie mocht doorgaan. En bij mij is door hetgeen hier op deze zitting is aangevoerd de overtuiging ontstaan dat de openbare orde en de veiligheid niet in het gedrang komen door deze acties.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 Beslaggever Karin Albers stond onderaan het Hubertusviaduct bij Den Haag... waar de actie begon. En ze sprak daar met Gerrit van den Kamp van vakbond ACP. Mensen dumpen steeds vaker afval in de natuur. Dat merkte Jeffrey Huizinga van Staatsbosbeheer Noord. Meneer Huizinga, goedenavond. Ja, goedenavond. Om wat voor afvaler heeft u het dan? Ja, dat, dat, uh, dat is heel breed. Het gaat eigenlijk om, uh, om verschillende soorten afval. En uh, het lijkt soms onschuldig, maar uh, er zitten ook, uh, ja, ook zware economische delicten bij. Noemt u eens wat voorbeelden van afval. Ja, dat, is, uh, dat gaat heel vaak om bouw- en sloop, uh, sloopafval. En uh, ja, daar zit soms zelfs, uh, zelfs uh, asbest uh, bij. Dat wordt er dan ook echt bewust als asbest in de natuur gedumpt. Maar het gaat ook om, uh, om hennepaafval, uh, folders uit folderwijken. Ja, en natuurlijk het uh, bekende zwerf, uh, zwerfvuil. Ja, maar er zitten dus behoorlijk wat restproducten van criminele activiteiten bij, hoor ik. Ja, ja dat klopt. En dat, wat voor plekken vinden we dat terug? Ja, dat, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk wel, wel een beetje voorspelbaar. Dat zijn vaak de, de plekken die, uh, waar, weinig, uh, waar weinig ogen overheen gaan, naar nou, de natuurgebieden zijn... Uh, in Nederland vaak geïsoleerd, er is weinig, weinig toezicht op. Ja. En ze zijn uh, ja, toch wel vaak goed bereikbaar via een parkeerplaats. Ja, dat zijn dan de ideale plekken om, uh, om midden in de nacht uh, je afval uh, te dumpen. En als het dan wordt gevonden, wie, wie ruimt het dan op? Nou, in eerste instantie is, is, de, is de eigenaren vaak zijn wij dat, uh, daarvoor aansprakelijk. En, uh, staatsbosbeheer. En dat ons, ja, staatsbosbeheer. En het kost ons uh, landelijk uh, ja, enkele tonnen per jaar om, om het afval uh, uit die treinen weg te halen. Ja, en wat zou een oplossing kunnen zijn daartegen? Ja, nou ik denk dat je vooral ook, uh, ook aan de voorkant veel meer moet doen aan voorlichting bij de doelgroepen, zeg maar, uh, waar, waar je nog iets, uh, iets mee kunt, zoals, uh, zoals de jeugd. Om gewoon duidelijk het effect ja. op, uh, op het milieu te uh, aan, aan de kaart. Ook, ja, dat zijn, maar dat zijn dan, u bedoelt nu de onschuldige, het onschuldige zwerfafval... Ja. maar de, de criminele afval, zal ik maar eventjes zeggen... dus de resten van, van hennenplantages of, of gewoon gedumpte asbest... Eh, omdat het gewoon anders te duur is om dat te, op een goede manier te laten verwerken... dat gaat u natuurlijk niet met voorlichting wegkrijgen. Nee, aan de ene kant niet, maar toch denk ik dat je, dat je wel bij de burger moet beginnen... want heel vaak hebben de, de burgers niet, niet door wat er gebeurt in die terreinen... En, die zijn wel veel vaker in de terreinen als wij, want het, ja, de gebieden van ons zijn opengesteld. En zij kunnen, doordat, doordat zij meer informatie hebben over afval en, en hoe dat gedumpt wordt, ja, zouden zij daar ook daar een rol in kunnen spelen. Maar, Dan moet je ook denken aan, aan dorpsbelangen en mensen die, die, die, die gewoon veel zien en dat ook, ja. ook aan ons door kunnen geven. Maar op dit moment moet u mensen echt op heterdaad betrappen, begrijp ik. Ja, je hebt, je hebt, uh, ja, je hebt eigenlijk voor ons, hè, wij zijn natuurlijk boswachters, we zijn geen regisseurs. En uh, we zijn wel bevoegd, maar ja, we zijn echt uh, afhankelijk van een heterdaad situatie. Maar goed, als er een aanwijzing is en mensen hebben iets gezien... dan kun je daar natuurlijk wel in samenwerking met, uh, met de milieupolitie een, uh, een zaak van maken. Ja goed, dan, dan moet je het wel gezien hebben dus, of in elk geval getuigen ja. hebben. Als dat ja. er nou niet is? Ja, dan zit er niks anders op om het zo snel mogelijk op te ruimen. En dat... Uh, ja, dat kost ons heel veel tijd. Goed, ik wens u veel succes met deze situatie. Jeffrey Huizinga, boswachter van Staatsbosbeheer. Ja, dank u wel. Het is zeven minuten voor half zeven. Ja, een uh, is. we hadden het er al eerder over in deze uitzending, nu al in de, de zaak van de doodgeschoten Haagse juwelier Stratman. Sandro Grigolia, de Georgische verdachte, heeft op de televisie in dat land een verklaring afgelegd. Ik heb het in de Nederlandse het problemen. Ik heb het niet Maar dat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 Nou, in principe kan dat uh, gebruikt worden in een Nederlandse rechtszaak. Uh, en het is daarom ook, uh, denk ik, zeer onverstandig om dat uh, nu al in dat stadium en in dat land te doen zonder overleg met de Nederlandse advocaat. Uh, maar de vraag uh, is natuurlijk wel in hoeverre deze verdachte bij die verklaring blijft. Als dat zo is, dan uh, is het verhaal, denk ik, wat dat betreft ten einde. Maar het zou kunnen zijn dat hij uh, het standpunt in gaat nemen dat hij die verklaring niet in vrijheid heeft afgelegd. Niet in vrijheid, dat zou een optie kunnen zijn. Dat zou een optie kunnen zijn. En er zijn uh, denk ik wel meer voorbeelden waarbij mensen verklaringen afleggen, met name in het buitenland, onder druk van buitenlandse autoriteiten. Um, en die druk wordt meestal ingegeven om de betrekkingen met andere autoriteiten uh, ja, te smeren, laat ik het zo maar zeggen. Uh, dus het is, het is niet ondenkbeeldig dat deze verklaring niet geheel in vrijheid is, uh, is afgelegd. En heeft u daar ervaring mee, met, met een land als Georgië? Nee, met Georgië niet, maar uh, ik moet nu ook denken aan bijvoorbeeld uh, Joran van der Sloot... die in Peru uh, natuurlijk ook uh, als een soort trofee voor de televisie werd gebracht. Ja. En, da en daar ook uitspraken heeft gedaan. En dat is dus in Nederland, als je daar dus weer op terugkomt... Dan, dan is die verklaring op band helemaal niet rechtsgeldig. Nou ja, dat is uiteindelijk aan de rechter. De rechter is vrij in de waardering van het bewijs. Um, en die zal, uh, ja, die zal zich moeten overtuigen van de vraag of die verklaring zoals die nu is afgelegd, of die ook ja. uh, betrouwbaar genoeg is. Nou zegt hij natuurlijk dat hij uh, uit angst uh, en per ongeluk heeft geschoten, voor zover dat natuurlijk waar is. Maar dat zou natuurlijk ook een voordeel kunnen zijn. Ja, maar dat voordeel dat hoef je niet op de Georgische televisie nu in dit stadium al te, te uiten. En het, ja, het voordeel zou kunnen zijn dat er inderdaad geen sprake is van moord, maar van doodslag. Ja, dat zou dan straf, een lager straf kunnen betekenen. Ja. Maar goed, nu deze verklaring naar buiten is gekomen... zal het het rechtsgevoel van veel mensen aantasten als de rechter het niet mee gaat wegen... Ja, nou ja, kijk, de rechter die moet zijn eigen werk doen en die moet de, de zaak op zijn merites beoordelen. En ook dus de betrouwbaarheid van zo'n verklaring zoals die nu is afgelegd. En um, ja, ik denk dat het rechtsgevoel uh, ermee gediend is als de waarheid gevonden wordt. Uh, en niet met een uh, verklaring die wellicht onder dru druk of dwang is afgelegd. Goed, nou goed, we gaan het afwachten hoe, hoe dan deze verklaring gewogen gaat worden door de rechter. Dat gaat natuurlijk pas gebeuren zodra uh, deze uh, uh, verdachte is uitgeleverd aan Nederland. Heeft u enig idee hoe lang dit soort processen kunnen duren trouwens? dat uitleveren van Georgië naar Nederland. Is daar een termijn voor? Nou, uh, nee, er zijn geen termijnen voor. Er zijn wel termijnen voor waarbinnen een, uh, een nationaal land moet beslissen op, uh, op uitleveringsverzoeken. Maar ik heb ervaring uh, in zaken met zes weken tot twee maanden. Uh, maar er zijn ook gevallen bekend dat het binnen een week gepiept is. Goed, en dat hangt er dus van, vanaf of de betrokkenen meewerkt of niet. We zullen dat ook maar moeten afwachten dan. Bart, mooi gedacht. Dank u wel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. En tot zover dit uh, uh, NOS Radio 1 journaal. Ik uh, wens u een mooie avond met onder andere andere programma's op Radio 1. WNL is er zo, hè, met uh, avondspits. Kamran, Oela, waar gaan jullie het over hebben? We gaan uh, door op hetzelfde onderwerp waar jij het net over had. Namelijk uh, de laffe juweliermoordenaar. Ze zijn allebei opgepakt. Gelukkig zou ik willen zeggen. En justitie moest daar wel alles voor uit de kast halen. Naam en foto werden al vroegtijdig gepubliceerd in de opsporing. En hierdoor gaan ze waarschijnlijk wel lagere straffen krijgen. Krankzinnig. Ik vind het vrijgeven van de namen en foto's van de moordenaars... van de Haagse juwelier gerechtvaardig. Daar ga ik het zo over hebben in Avondspits. Ik ben benieuwd wat u vindt. Bel het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Of uh, via Twitter reageer. reageren kan ook. Hashtag WNL, hashtag Ula um, En dan uh, gaan we het komend half uur hierover hebben. Namelijk...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 Minister Spies wil dat gemeenten alsnog de lonen van gemeenteambtenaren bevriezen. Ze noemt de onlangs afgesproken loonsverhoging van 2% een verkeerd signaal in deze tijd. Waarin iedereen de zeilen moet bijzetten. Ze roept de gemeente op het akkoord te herzien. Politieagenten die voerden vandaag actie omdat zij wel op de nullijn moeten blijven. Terwijl de gemeenteambtenaren er 2% bij krijgen.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 Gorbatsjov die eerder de Nobelprijs voor de vrede kreeg, wordt onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor Rusland. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Willemijn weer. Ja, boven ons hoofd wordt op dit moment een strijd gevoerd tussen koude lucht in het noorden en warme lucht in het zuiden. En soms ontstaan op dat grensvlak zware buien, zoals gisteravond en afgelopen nacht het geval was. Nou, vannacht is er ook veel bewolking, af en toe klaart het wat op, maar het blijft wel zo goed als droog en het koelt af naar een graad of 9. En morgen gaat die strijd tussen die warme en koude lucht gewoon verder en het resultaat is dat het 11 graden op de Wadden wordt en 18 in Limburg. Het is overal flink bewolkt en er kan ook wat regen vallen. In de middag in het zuiden een aantal buien, met mogelijk in het zuidoosten ook onweer. Maar het grootste deel van de dag is gewoon droog en er waait een matige noordwestenwind. En op bevrijdingsdag wint de koudere lucht het. Het wordt dan niet warmer dan een graad of tien. En ook die dag overheerst de bewolking. In het noorden blijft het droog, in het midden en zuiden kan er wat regen vallen, maar de hoeveelheden zijn erg klein. Over het algemeen dus prima weer om festiviteiten te bezoeken, maar wel met een wat dikkere jas aan. ANWB-verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen is de avondspits bijna voorbij. Er staat in totaal, totaal nog 20 kilometer file. De langste file staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. Van en naar Rotterdam Centraal moeten treinreizigers rekening houden... met een vertraging van meer dan een uur. Door een seinstoring rijden er geen treinen. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Vrijgeven namen moordenaars juwelier gerechtvaardigd. Goedenavond, tot 7 uur is dit uw portie Verbaal Vuurwerk op Radio 1. Bel WNO 0800 1121. We hebben ongelooflijk zwaar ingezet door de namen en foto's te verspreiden. Dit zijn de woorden van de dappere Haagse Korpschef. Hij besloot om alles uit de kast te halen in de opsporing van de twee heren... die afgelopen week juwelier Ruud Stratman overvielen en doodschoten. Het OPA ministerie spreekt van gekwalificeerde doodslag. Daar staat dezelfde straf op als op moord, levenslang of 30 jaar. Genommeerde strafrechtadvocaten vrezen dat de roofmoordenaars lagere straffen zullen krijgen... omdat hun privacy geschonden is. Justitie heeft volgens hen dit risico genomen door alle identificerende gegevens in een vroeg stadium al bekend te maken. Kijk, dat de laffe moordenaars strafvermindering krijgen, dat vind ik krankzinnig. Ik slaat me liever aan bij de burgemeester van Den Haag. Het vrijgeven van de foto's en namen van de juweliermoordenaars is gerechtvaardigd. Bel WNO, 0800 1121. Ja, nogmaals, goedenavond. U kunt dus gratis bellen naar 0800-1121, 0800-1121. En u kunt natuurlijk ook twitteren, dan ga ik u het tweet hier live voorlezen. Gebruik dan wel hashtag WNL of hashtag Oela. Zometeen spreek ik een uh, hoogleraar strafrecht en een strafrechtadvocaat. Maar eerst spreek ik met u. Ik ga naar lijn 5, Bart Eising uit Schijndel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vindt u van de stelling, vrijgeven name moordenaars, juwelier is gerechtvaardigd? Ja, ik heb ontzettend te doen met de familie van de juwelier. En met de familie van alle juweliers die in de laatste tijd verlaagd zijn door uh, dit soort moordenaars. Ik vind het absoluut gerechtvaardigd. De justitie gewoon veel eerder met namen, bekendheid en met beelden komt. Precies. Om, uh, om, heel snel te, uh, ...om heel snel daders uh, gevangen te zetten. U bent het helemaal met me eens dus? Ik ben het absoluut helemaal met u eens... ...en ik hoop dat de statistieken uit zullen tonen van dit programma vanavond... ...dat uh, hopelijk 80 of 90% van de tellers zegt van het is we zullen, we zullen het zien. We hebben in ieder geval uh, op dit moment 100%. Want u bent de eerste en u bent met me eens. Dank u wel, Bart IJsink uit Schijndel. Ik ga naar Dirk-Jan Genodemans uit Helmond. Goedenavond. Goeiedag. Uh, nou, ik ben, dan, ik ben het heel oneens. Waarom? Uh, hoewel het een verschrikkelijke misdrijf is. Ja. Verschrikkelijk. Wat er gebeurd is. Uh, justitie die is uh, in zo'n puinhoopbusiness. Uh, we hebben dus CDB gehad. En uh, als ze dit gewoon stand te gaan inzetten, dan uh, wordt het daar voor elk vergrijp. Gaat gewoon iedereen zijn kop op internet. En ah, trap, oh sorry, foutje meneer, u was het niet. Maar meneer Gnodermans, nee. het gaat hier om beelden van twee uh, jongens... die we zien dat zij de overvallers zijn en ze zij worden herkend. Dan kan dat well. toch gewoon? Het gaat hier om, Kijk, het gaat nu om je, dood. Nu versimpliceer je het weer. Nu zegt hij, weer, ja, het is allemaal heel duidelijk. Maar je gaat er vlak op waar je binnen de keren, vage foto's gaat krijgen, insinuerende mensen... en op, binnen de keren worden de verkeerde mensen opgepakt. Je zit achter de draaijes voordat je het weet... We moeten dit niet willen. Hoe erg ook het misdrijf is. Want dat maar is de denkt u dat dat echt gaat gebeuren? Denkt u dan nou echt dat. De ja, ja, ja, heeft u geen geloof van justitie in Nederland? is dat, dat is overal hetzelfde. Politie is veel te veel gefixeerd op. Als we maar iemand hebben, dan hebben we iemand. En later wat wel, keek ook. Oh, we hebben de juiste man of toch? niet de juiste man. Oké, okay, dus dank u wel. Ja, dank u wel meneer Gnodemans, u bent het niet met me eens. Maar um, ook als u het niet met me eens bent, mag je natuurlijk inbellen. Juist, juist die mening hoor ik ook graag. Eens kijken wat op Twitter wordt gezegd. Arne Stierman, hashtag WNL eens maar alleen bij dergelijke laffe vergrijpen. Niet bij gevallen waarin hoge mate van eigen richting mogelijk is. En uh, Maarten die zegt, hashtag WNL, de methode hoe overvallers op dit moment worden aangepakt, dat werkt niet. Misschien werkt namen en foto's openbaar maken beter. Nou Volgens mij is het bewijs deze week in ieder geval geleverd. De heren zijn uh, inmiddels opgepakt, of hebben zichzelf aangegeven. Ik ga het erover hebben met uh, Henny Sakkers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vindt u dat de beslissing van de voorzitter van de procureur generaal terecht om de namen van deze verdachte vrij te geven? In deze zaak vind ik dat terecht. Waarom? Uh, het is toelaatbaar uh, bij hoge uitzondering. En die hoge uitzondering uh, die houdt in dat het moet gaan om een uh, zeer ernstig misdrijf. Uh, waarvan betrokkenen verdacht wordt. En laat ik het zeggen, uh, in de tweede plaats moet je eigenlijk bijna absolute zekerheid hebben dat je de goede hebt. Maar... Nou, in deze, aan deze twee criteria lijkt mij in uh, deze Haagse zaak voldaan. En dan is de beslissing van de voorzitter van het college uh, lijkt mij een goede beslissing. Precies, dat lijkt me ook. Maar ik hoorde net ook iemand die inbelt. Die zegt van ja, straks gaan we het ook bij alle andere zaken doen. Maar u zegt het gaat hier om een ernstig vergrijp en dan mag het. Ja, ik denk dat de meneer die zojuist inbelde vooral bezorgd is voor de uh, inflatie. Hè? Dus het, het steeds makkelijker door de politie en justitie gebruik maken van deze, deze technieken, deze opsporingsmiddelen. Daar ben ik het wel mee eens, dat die, dat, dat, dat het een zeker risico uh, met zich uh, brengt. Daarom zei ik nadrukkelijk, het moet gaan om een hoge uitzondering, een zeer ernstig misdrijf en je moet echt bijna absoluut zeker weten dat je het goede hebt. Ja, en uh, denkt u dat, het, dat dit een trend gaat worden? Want nu is het gedaan, nu wordt het ook uniek genoemd door allerlei strafrechtadvocaten. Gaat dit vaker gebeuren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we in eigenlijk hele korte tijd gezien hebben... dat uh, verdachten van misdrijven uh, uh, tien jaar geleden nog uh, keurig aangeduid, uh, aangeduid... als de bekende voetbaltrainer Guus Haapbunt of de opera-zanger Marco B... Uh, met foto een keurig balkje. Wat Precies. zien we nu? We zien dat die achternamen voluit het media ingaan. We zien ook dat het balkje steeds vaker verdwijnt. Dus er zit wel wat in wat, die, wat, die, wat, wat het risico of de angst voor die inflatie uh, betreft. Yes. Uh, denk aan de, de voetbalrellen waar, waar uh, verdachten op, op billboards geplaatst gingen worden. Dus in zoverre uh, en zeker gelet op het, en dat mag je de, de, het openbaar ministerie niet ontzeggen, het succes wat ze deze week geboekt hebben. Wordt het risico dat men het middel steeds aantrekkelijker gaat vinden en steeds makkelijker gaat toepassen. Natuurlijk wel groter. Nu wordt ook gesproken over privacy. Dat zeggen de tegenstanders. Ja, De privacy, de, de heren zullen ook ooit weer vrij gaan komen. En wat dan? Ze zijn voor het leven getekend. Ja, kijk, uh, in beginsel is het juist dat ook verdachten uh, recht hebben op privacy... Uh, uh, daar staat wel tegenover dat je, dat je niet al te hard om je privacy kunt, uh, kunt schreeuwen. als je jezelf in, in, laten we zeggen, in dit soort risicovolle ondernemingen stort. waarbij je uh, uh, uh, de kans loopt dat ze jou met name en toenaam op het uh, internet gaan zetten. Dat, dat is natuurlijk een beetje het risico wat, wat dit soort verdachten wel over zich afroept. Ja, nu gaat het wel om hele jonge verdachten, twee 19-jarige jongens. Um, Zo'n heksenjacht. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel weer heel ernstig is voor die heren ook. Ja, kijk, daarom zei ik zojuist ook... van: ...de politie moet eigenlijk wel bijna zeker weten... ...dat ze de goede hebben. Het, het, het, het kleinste risico... Dat er, ...dat er sprake zou zijn van een, van een persoonsverwisseling... ...zou je eigenlijk moeten uitsluiten. Dat, dat is natuurlijk om zo'n heksenjacht te voorkomen. Van de andere kant... We kunnen er natuurlijk niet omheen dat dit wel een heel afgrijzelijk misdrijf is geweest... wat uh, vorige week in de Nage heeft plaatsgevonden. Henny Sackers hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit. Dank u wel. En eens even kijken wat er op Twitter hierover wordt gezegd. Uh, Medestander Paf, die zegt... Hashtag WNL, bij mijn buurt snackbar gaan al stemmen op... om de beide jongens alvast met twee tractoren uit elkaar te trekken. Het is dood en doodeng. Kijk, dat is natuurlijk wel een andere kant van de medaille. En uh, Van Oud-Heuster, die zegt... Hashtag #wnl bij plegen van zulke misdaden vervalt het recht op privacy. Ik ga weer eens naar hem bellen toe. Een, een oud-politieman aan de lijn, Gert Kleinspeed. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar. Ik ben het, ik ben het helemaal met de stelling eens... en ik ben het ook helemaal met meneer Sakkers eens. En waarom? Ik vind dat hij dat heel goed benadert. justitie uh, heeft deze zaak zeer zorgvuldig gewogen... Onlangs was nog de hoofdofficier van justitie op de radio... die uh, aangaf hoe dat die tot die besluitvorming was gekomen. Deze mensen hebben de recht op privacy verloren. Precies, dat is klaar. De privacy klar. van meneer Stratman en van zijn kinderen en van zijn vrouw... en van de hele buurt op een dusdanige manier geschonden... dat ik het met deze opsporingsmethode heel erg eens ben. Sterker nog, ik ben gepensioneerd, maar ik wou dat ze het in mijn tijd... Vaker hadden gedaan, hadden we meer zaken opgelost. Ja, bent u daarvan overtuigd? U bent zelf politieman geweest. U had toen niet bepaalde bevoegdheden die nu er wel zijn? Uh, wij hadden wat meer bevoegdheden. Het is tegenwoordig wat strenger geworden, dat moet ik onmiddellijk zeggen. Maar ik vind de medewerking van de burgervragen in dit soort ernstige zaken waarvan de daders klip en klaar op de foto stonden vind ik dat justitie dat fantastisch goed heeft aangepakt. Ja, goed. Ik ben wel eens heel kritisch geweest de afgelopen jaren, mm -hmm. maar dit hebben ze goed gedaan. Dank u, wel, meneer, dank u wel, meneer Kleinspeet. Ik ga naar meneer Brouwer uit Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. Um, gedeeltelijk eens. Ik kijk uh, ook wel eens naar opsporing verzocht. En tot nu toe is er nog nooit een naam genoemd. Op het moment dat mensen in beeld komen, zoals hier het geval is... dan wordt men toch wel herkend. En het voegt voor mij, voegt het als buitenstaander... want ik ken die mensen niet, voegt het helemaal niet toe... als ik de naam ook nog doorkrijg in de krant... Op het moment dat ze in beeld zijn en men wordt herkend, dan wordt dat aangegeven door de politie. En de politie komt dan niet nog eens terug bij opsporing bezocht. Nou, we hebben de namen, nu gaan we nog even de namen bekendmaken. Het voegt niks toe. Dus op het moment dat de, dat de beelden er zijn, prima. Maar die namen voegen niks toe. En dat doet alleen maar schade aan de toekomst. Maar het heeft er wel, die namen hebben er wel voor gezorgd dat die jongens sneller zijn opgepakt. Nou, dat geloof ik dus niet. Van. Nee? Ik denk dat ze net zo snel waren opgepakt als die beelden zoals ze nu in de krant hebben gestaan. Die werden echt wel herkend, dat weet ik zeker. Dus je zegt je eigenlijk: foto's namen. is prima, maar die namen erbij, dat hoeft echt niet. Ja, dat voegt niks toe voor mij. En ook voor nogmaals, toch een beetje de, nou ja, de toekomst van die jongens. Uh, wat er nog over is. Ik denk dat dat op dat moment uh, niks toevoegt. Maar die jongens hebben toch de kans gehad om zichzelf aan te geven bij de politie? Zij wisten toch dat de politie naar hen op zoek was? Dat klopt. Maar ja, wat zou je doen in zo'n situatie? Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat er door die jongens hun hoofd gaat. En die zullen zo lang mogelijk hebben gerekt En uiteindelijk dan denk ik, ja. Het voegt voor mij niks toe. Oké, okay. de, de namen voegen niks toe. Een, ja. een duidelijk, duidelijk argument, het zet mij ook weer aan het denken. Dank u wel, meneer ook. Brouwer Uithoorn. En bent u het niet met me eens, dan mag u ook bellen. Ik hoor ook juist graag al die tegenargumenten. Want waar heb ik het over? Ik heb het over de moordenaars in Den Haag van de juwelier van Ruud Stratman. Die laffe moordenaars, die krijgen waarschijnlijk zelfs strafvermindering. Krankzinnig natuurlijk. Omdat de foto's en namen al in een vroegtijdig stadium... door justitie en politie bekend zijn gemaakt. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat gerechtvaardigd. Eens even kijken wat er op Twitter wordt gezegd. Want u kunt natuurlijk ook blijven twitteren. Hashtag WNL of hashtag Oela. En u kunt ook bellen trouwens 0800-1121. Leonard Faber die zegt... Hashtag WNL, zolang iemand niet is veroordeeld is hij verdachte. En kan onschuld bewezen worden. Namen noemen werkt dan beschadigend. En Eabella Dilemma die zegt... Hashtag WNL, waar ik moeite mee heb is dat iemand die een misdaad heeft begaan... wel bescherming krijgt, maar de slachtoffers dan... Ik vind het dubbel. Dat geeft ook weer aan hoe ingewikkeld dit onderwerp is. Jean-Paul eveneens. Volgens mij zijn dit geen verdachten, maar plegers. En dat is exact het verschil. Ik ben het wel eens met Jean-Paul, want inderdaad, we wisten zeker dat dit de daders waren. Het stond er mooi op beeld en daardoor konden we ook zien wie het was... en konden ze uiteindelijk misschien ook al gepakt worden. Twan Cleofas, hashtag WNL eens. Maak anders afspraken om eh, gezichtsherkenningssoftware kans op juistheid verdachten te kunnen vaststellen, voorkomt te pas en onpas. Ah, hij geeft aan dat, dat we door meer gezichten herkennen, bijvoorbeeld wat er nu ook gebeurd is... dat je dan eh, mensen ook kan oppakken, maar misschien dat we dan ook alle database krijgen. Nou, dat is misschien helemaal een raar privacy-argument. Ik ga het zo meteen ook hebben praten met Mark Westerdorp. Hij is strafrechtadvocaat, ik ben benieuwd wat hij vindt. Maar ik ga eerst nog even naar Ralf Margadant uit Ettenleur. Ja, oké, okay. daar ben ik, ja. Nou, ik, ben het ook, ik sluit me volledig aan bij uh, onder andere de verklaring van die uh, gepensioneerde politieman. En, en, en dat van die namen, dat vind ik ook grote onzin. De familie van deze jongens die heeft uh, alle gelegenheid gekregen om, om zich te melden. Die, die schat heeft er kennelijk ook geen behoefte mm -hmm. aan om, om, om op zich schuldig te voelen. Nou, dan verspel je elk recht van, van uh, laten we zeggen, om, om anoniem te blijven. Dat, dat vind ik een grote onzinfactor. Maar wat ik, wat ik verder nog, nog, nog belangrijker vind, als je daar niet uh, behoorlijk tegenkomt... Tegen optreed tegen dit soort daden, dan krijg je straks wat, wat, wat zeker aan gaat zitten komen. Dat mensen zich gaan bewapenen. Je hm. zou je toch moeten verdedigen? Wie heeft er zin om als, als juwelier, maar ook als andere winkelier of, of noem maar op, overvallen te worden door dit tuig en dan je af te laten slachten? Precies. Dat gaat niet gebeuren. U dat vindt het, vervaar... het doodeng. U bent, u bent bang dat dit alleen maar erger en erger gaat worden. Nou, dank u. De, de kans dat, dat de mensen voor eigen rechten op gaan treden, dat, mm -hmm. dat is natuurlijk levensgroot aanwezig als je niet, niet paal en perk aangeveld ja. gaat worden. Je moet, je moet het echt hard aanpakken en anders doen de mensen dat zelf. Dat gaat geheid gekomen en dan ben je nog verder van huis. Met okay. al die onzin. Dus straks gaat die advocaat waarschijnlijk ook weer vertellen hoe, hoe erg het is als het niet allemaal volgens de regels opgelost wordt. Maar dit tuig, dat, dat heeft geen enkele regel. En dan moeten wij dat met als nette mensen, moet je dat met nette manieren moet je dat gaan beantwoorden. Nou, dat is, dat is vrijwel ondoenlijk. Oké, okay, dus. dankjewel, Ralf Margadant uit Ettenleur. Heel snel nog Peter van Kempen uit Roordehuizem, zegt u het maar. Ja, met uh, Peter van Kempen uit Roordehuizem. Ik uh, ben het grotendeels eens, uh, zeker met die uh, professor in strafrecht... maar er is toch een kanttekening, want uh, u heeft het de hele tijd... over de moordenaars. En dat vind ik uh, in dit verband nou juist waar je uh, uitglijdt. Hm. Want... Het is net bekend geworden dat één van de twee uh, heren... die heeft een bekentenis afgelegd. De andere was dus ook een dader en ook een verdachte, maar niet een moordenaar. En um, ja, eigenlijk door uw eigen uh, betiteling geeft u ook aan... waar de valkuil zit van ah. dit, soort, uh, dit soort aanpakken. Daar moet je mee uitkijken. Want hij is nog niet medeplichtig, zegt u. Nou, uh, er zijn twee mannen uh, gefilmd, Precies. heel erg duidelijk herkenbaar... Ja. Ik, ik ben het helemaal met iedereen eens dat ze op dat moment ook dus uh, het risico lopen dat dat wordt gebruikt bij hun opsporing. Ik denk mm -hmm. dat er geen enkele verzachtende omstandigheid moet zijn dat dat ook gebeurd is. Uh, de namen noemen, dat wordt inderdaad alweer een stapje dichterbij van hebben we daar wat aan. Precies. De ze spreker die zei van uh, dat voegt niks toe als het erom gaat van weten we wie het zijn. Want de politie wist wie het waren. Oké. Okay. Dus uh, daar, daar begin ik al een beetje te zeggen van ja, nou moeten we uitkijken... Maar u zelf heeft het de hele tijd over twee moordenaars. Ja, u heeft het... een, u heeft een duidelijk punt. Erover. Meneer Van Kempen, u heeft een duidelijk punt. En uh, uh, ik geef u gelijk in deze. Moordenaar en de ander is uh, in ieder geval dader, maar geen moordenaar. Dus is maar sprake van één moordenaar naar alle waarschijnlijkheid... nu we de bekentenissen uit Georgië hebben gezien. Dank voor het inbellen, meneer Van Kempen uit Rodehuizen. Ik ga naar Mark Westendorf. Hij is strafrechtadvocaat bij uh, Delp Advocaten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het uh, werd net al werd ik terechtgewezen op dat ik niet moordenaars meer mag zeggen... maar één moordenaar en één verdachte. Uh, wat, wat, wat vindt uh, u eigenlijk? Vrijgeven van de naam van de moordenaars. Is dat gerechtvaardigd? Uh, nou ja, dat, uh, dat, dat hangt er maar vanaf. Voor allereerst wil ik even wat, wat recht zetten... Uh... Uiteraard vind ik dit ook een ernstige zaak. En wat, wat uh, de meneer de juweliers overkomen en uh, de nabestaanden moeten doornamen maken, dat is mm -hmm. heel verschrikkelijk. Maar dat staat even los van deze kwestie. Zeker. Dat, gezeg dat gezegd hebbende. Um, kijk, het kan worden vrijgegeven, dat hebben we al gehoord van meneer Zakkers. Beelden bij opvoeringsverzocht uh, en uh, die worden vrijgegeven. En de namen, ja zoals die andere meneer al zei dat is eigenlijk niet zo nodig. Want, precies zoals hij zegt, als je uh, deze mensen niet kent... dan heb je niet zoveel aan die namen. En als je uh, de gezichten uh, verspreidt... ja, de mensen die kennen, die hebben die namen ook niet meer nodig. Er bestaat gevaar voor uh, verwarring. Maar wat ook een uh, belangrijk uh, punt is... is dat, uh, en ik heb al eens even gekeken vandaag... Uh, van de collega's van stand.nl, fok.nl, geen stijl. Als je ziet uh, wat er op internet hierover wordt gespuit aan vuilspuit rijden. Dus de honden geen brood van uh, nekschoten, knieschoten, tractoren die iemand uit elkaar moeten trekken beledigingen, bedreigingen, mensen gaan misschien wel wraak nemen op de familie... waarvan nee. helemaal niet duidelijk is of die er wat mee heeft nee. te maken. Dat moet voorkomen worden. Nee, daar ben ik met u eens. Daar distancieer ik me ook van. Alleen in dit geval helpen, hebben die namen wellicht wat uh, geholpen. Want um, stel, ik ben een georgisch Nederlander. Dan denk ik, hé, hey, dat is een naam uit Georgië. Ik weet dat er uh, ook bijvoorbeeld familie van die jongen daar in Georgië woont. Dat kan toch allemaal bijdragen? Dat... Uh... Dat, dat, ik zeg niet dat het niet uh, heeft bijgedragen, maar goed, uh, we, het is in een dusdanig snel tempo uh, gegaan. Het zou heel goed kunnen uh, dat als de politie gewoon nog uh, had doorgezocht, dat het, zeker als je al namen hebt, dat je dus met andere woorden weet waar je moet zoeken. Kennelijk kwamen die uit de tips van de camerabeelden. Ja, ja dan, uh, dan was dat uh, misschien helemaal niet... Uh, niet nodig geweest. Nee. En los ervan, ja er zal maar eenzelfde naam in zitten. Of er zal maar iemand zich op de een of andere manier vermomd hebben. Zodat ja. hij op de camera beelden Misschien omdat hij iets met de neus heeft gedaan. Die geruchten gaan ook. Dat zou kunnen. Ja. Dan wordt op een gegeven moment wel jacht op uh, de verkeerde gemaakt. Nu vermoed ik dat het OM hier ook mee een duidelijk signaal geeft. Aan, uh, aan toekomstige overvallers. Van, doe het nou niet. Want um, we gaan je echt alles en alles doen om je te pakken. Ja. Uh, dat, zou, dat zou best kunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat mensen die het plan in hun hoofd hebben... op de een of andere manier dat dan toch wel uh, zullen uitvoeren. Kijk, in zoverre was het verrassend dat deze mensen met hun gezicht zichtbaar waren. Het gebeurt nogal eens dat er bivakmutsen of capuchons of petjes worden ingezet. Of uh, zonnebrillen. Uh, kijk, ik denk als je uh, criminaliteit wil terugdringen... Uh, dat heb ik wel eens vaker verkondigd... dan zul je onder andere moeten inzetten op uh, pakkans. Dat is niet het enige middel. Maximum straffen, dat, dat, dat, dat kan sommige mensen ook afschrikken. Maar kijk naar Amerika, waar uh, zoiets als een doodstraf bestaat. Het betekent niet dat er geen moorden meer worden gepleegd. Nee. Sommige mensen denken, nou ja, ik... Uh, ik ga het zo doen dat ik niet gepakt word. Meneer Westerdorp, tot, tot slot, uh, denkt u dat de verdediging straks ook meteen zal aangeven. strafvermindering? Omdat de namen en, en de foto's bekend zijn gemaakt? Uh, dat, dat ja, op het moment dat dat uh, verweer uh, gevoerd zal uh, gaan worden. Op het moment dat het ook zin heeft, dat heeft in, in, in, uh, in, in de fase van de voorarrest nog niet zoveel zin. Maar bij de inhoudelijke behandeling zal het ongetwijfeld. Uh, ...aan de orde komen en dan zal natuurlijk een afweging van belangen worden gemaakt. Het maatschappelijk belang, zoals de opsporing en eh, het eh, belang van de verdediging. Maar er wordt natuurlijk ook gekeken van welk belang is er geschonden en eh, welke schade is er doorgeleden. Ja. Dat speelt natuurlijk allemaal een rol en het is niet vooraf gezegd dat het dan dus maar... Eh, automatisch strafvermindering. Duidelijk, helemaal het, goed. Het, het, het kan. Het kan, het kan. heel goed. Mark Westendorp, strafrechtadvocaat bij Delp Advocaten. Dank dat u even in de uitzending wilde komen... om uit te leggen hoe het zit en wat uw standpunt om deze is. Want ik heb het over het vrijgeven van de naam van de moordenaar... en de dader uh, op de, van de laffe uh, overval afgelopen week op de juwelier. Ik vind dat gerechtvaardig. Wat vindt u? We gaan nog even door. Ik zie op uh, Twitter van alles gebeuren Robert Audians. Die zegt hashtag 01 01 ik vind het een verplichting voor justitie om alles op alles te zetten... om burgers te beschermen tegen deze schoften. En David Vermorke die zegt, hashtag WNL... als je gefilmd wordt als je een moord pleegt... is er bijna geen kans op dwaling en verspil je je privacy. Eens dus. Corné Verhoeven, hashtag WNL, ook helemaal eens... want voor welk doel hangen er anders camera's? En bij een hoofd hoort een naam. Goed gehandeld. Dat wordt er gezegd op Twitter. U kunt blijven twitteren, hashtag WNL. Daar gaat de discussie ongetwijfeld nog de hele avond door. Eens kijken wat de bellen zeggen. Want u kunt natuurlijk ook nog altijd bellen. 0800-1121. Zo heeft ook uh, uit Papendrecht Johan Edo gebeld. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst wil ik zeggen dat dit, dit, dit, dit hele gebeuren... een verschrikkelijk gebeuren is voor de familie. Zeker. Van de um, en in de tweede plaats vind ik dat... Uh, door het prijsgeven van de namen en, en de foto... Uh, zijn deze jongens al besmet, uh, of ze door dader zijn of niet, laat ik in het midden, de rechter moet dat beoordelen. Maar de hele familie en de nabestaanden tot in lengte van jaren wordt besmet. Maar besmet, maar deze... eigen schuld, dikke bult? Nou ja, dat, dat, dat kan, maar er gebeuren ook andere dingen die, die, die eigen, uh, eigen schuld, dikke bult zijn. Kijk, het, het feit dat justitie dit, de, deze zaak heeft aangepakt, is naar, naar mijn idee toch een beetje uh, onzorgvuldig. Hm. Want je, je, je geeft namen en stel eens voor als deze mensen ergens gaan solliciteren, en noem maar op. Dan uh, hebben ze alles tegen. Ja, maar de, de, de, deze methode is niet, niet nieuw. Want in Papendrecht in 1984 had de gemeente Papendrecht. in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie in Papendrecht. een foto gepubliceerd van een schoolgaand meisje. Die, uh, uh, uh, ik had natuurlijk een kort gedenk aangesmaakt tegen de gemeente in Papendrecht okay, en Papendrecht. Oké, maar de, uh, u geeft dus aan dat het in het verleden in Papendrecht ook al eens is gebeurd. Is, maar u bent ja, het niet. Ja, een, een onschuldig schoolmeisje waarbij de gemeente Papendrecht openlijk uh, in, in de panorama een foto had gepubliceerd met ah. de schoolleiding. Oké. Okay. En als je dus hier veel wilt praten, dan kan ik dus naar de uitzending met je praten. En dan, kan, dan weet je precies hoe de vork in de stil zit. Ik zie, en, ik en... zie nu een, een, een tweet binnenkomen van Kilana. En uh, zij schrijft... Weduwe en kinderen hebben levenslang. Waarom de moordenaars niet? Nee, nee, nee. Kijk, uh, kijk wij, uh, nu dat de gemeente... Uh, gemeente en dat zelf was in een paar Paak, dat de gemeente dus uh, uh, uh, uh, uh, uh, foto en naam had gepubliceerd. Ja. De gemeente is, uh, door deze actie is de gemeente bezig om mensen op te hitsen tegen elkaar. En de gemeente okay. is, is juist. Gemeente moet niet mensen ophitten tegen elkaar. Uw punt is duidelijk. Johan Eder dank voor het inbellen uit Papendrecht. Ik ga naar Rotterdam. Saïda hangt aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik weet niet of je je nog kan herinneren. Ik, heb, ik wil het hebben over die namen. Want uh, toen met uh, die man in Apeldoorn, toen met uh, Koningin Edel. Karste. Ja. Er waren mensen die hadden dezelfde naam. En die meneer Karstee was al dood. En toch werden die mensen aangevallen omdat ze toevallig dezelfde naam hadden. Ja, maar in dit geval uh, zaten de foto's ook bij. Dus het gaat juist om die combinatie ja, van naam maar en foto. Met Karstee was hartstikke dood. Ja, maar, maar toch werd, werd je dan lastiggevallen omdat je toevallig dezelfde naam nou, die had. Nou, die mensen die lastigvallen moeten ze ook hard aanpakken. Ja, maar kijk, dat, dat bedoel ik. Ja, maar wat, ik dat begrijp het punt niet, niet helemaal. Nou, omdat ik vind, van, die naam heeft geen toevoeging... want aan die foto kunnen ze al zien wie het is. Hm. Oké, okay, dus daarom zegt u, de naam moet niet worden prijsgegeven. De, prijs de ja, foto's, vindt u dat wel oké? Okay? Uh, sorry? De foto's waren wel prima. Ja, maar ik bedoel, omdat je uit dat verleden ook moet leren. Want als ik, uh, ja, ik weet niet hoe deze jongens heten, maar als ik zo'n naam heb en ik word daardoor lastiggevallen... Ja, dat, dat zou er dan u niet. ook over straat lopen die, uh, die toch een waas voor hun ogen hebben. Ja. <lacht> dat, uh... Nou, laten we dat uh, niet hopen. Laten we hopen dat er geen Saida is die ooit wat gaat doen. Dank u wel in ieder geval voor het ja, inbellen uit Rotterdam. Ik heb nog even op Twitter wat daar wordt gezegd. John Huizer, zeer goed werk van politie en justitie in Den Haag. Jeroen Ogier, in levensdelicten, waar geen twijfel of identiteit dader is. Ieder middel tot opsporing geoorloofd. We komen aan het einde van deze uitzending. Zometeen is hier een extra langste lijn in verband met de huldiging van Ajax. Morgenochtend is WNL er weer vanaf 7 uur op Nederland 1. Met een nieuw programma van vandaag de vrijdag. Ik kan u ook alvast vertellen wie er zondagochtend bij Eva Jinek op de bank zitten. Dan ziet u op Nederland 1 Mat hebben: Joost Eertmans, Joop Braakhekke en Renate Verbaan. Wij zijn er morgenavond niet in verband met dodendenking. Maandag weer wel. Een hele wakkere avond.